1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Grote vondst Roofkunst in München. Amerikaanse Mr. Kerry bezoekt Egypte aan vooravond van proces tegen Morsi. En snel in de cel naar veroordeling, zegt staatssecretaris Steven. Het weer trekken over het land, soms met onweer. Er is ook geregeld zon en het wordt vanmiddag 11 tot 12 graden. Er staat verder een stevige wind uit het zuidwesten.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 Nou ja, werken uit de tijd die men de klassieke moderne noemt. Dus inderdaad Picasso, Matisse, uh, Chagall, uh, Beckman, Lieberman. Allemaal grote namen. En allemaal werk dat in de jaren 30 en 40... door de nazi's in beslag is genomen. Voor een gedeelte is dat de kunst. Dus kunst die van de nazi's niet mocht... omdat die slecht zou zijn voor de mensen. Uh, of omdat die door uh, Joden of communisten was gemaakt. Daarvan hebben ze zelf veel in beslag genomen. Ook uit musea. En een ander deel is roofkunst... die door de nazi's in beslag genomen is... van meestal Joodse kunsthandelaren en verzamelaars. Dus pure Diefstal, vaak na de oorlog niet teruggegeven. omdat het niet duidelijk was van wie het was. of omdat, zoals in dit geval. niet duidelijk was waar die kunstwerken zich bevonden. Um, van deze 1500 werken die nu opgedoken zijn. zijn uh, volgens Focus, het tijdschrift dat het onthult. 200 stuks inderdaad geregistreerd als vermist. Hoe is de politie deze kunst op het spoor gekomen? Nou ja, het verhaal staat nu in het weekblad Focus en justitie wil het nog, nog niet tegen andere media bevestigen. Maar volgens Focus zijn ze gevonden twee jaar geleden in een woning in München. Uh, daar woonde een man die intussen 80 is en het daar waarschijnlijk tientallen jaar heeft verstopt. Af en toe iets verkocht om van het geld te kunnen leven. Uh, de belastingdienst heeft hem gevonden omdat hij tegen de lamp liep in een trein waar hij opvallend veel contant geld bij zich had op weg naar Zwitserland. Maar verder was hij niet echt verdacht. Dus toen die huiszoeking daar gedaan werd vanwege dat mogelijke zwart geld toen kwamen ze tot een enorme verrassing en een enorme vondst van 1500 kunstwerken. Um, die man is intussen tachtig. Zijn vader zou de werken hebben gekocht van de naties voor een zacht prijsje natuurlijk. En ze, met het oog op later, hebben bewaard in zijn woning. 50 jaar lang verstopt in overvolle kamers... met zelfgebouwde rekken en kasten. En justitie heeft het nu de afgelopen twee jaar... sinds ze gevonden zijn, stilgehouden... om rustig onderzoek te kunnen doen naar ja, wat het allemaal is... en waar het vandaan komt en wat er mee moet gebeuren. Ja, dus ze hebben inderdaad vastgesteld dat het om topstukken gaat. De vraag is nu, wat gaat ermee gebeuren? Nou, het wordt nu onderzocht door een kunsthistorica... om het precies in kaart te brengen. Wat het is... de herkomst, wat het waard is. Dat is natuurlijk van belang ook voor de strafzaak... tegen deze man. Eh, maar goed... Zoals, voor, zoals gezegd, van 200 van die werken... is er een opsporingsbevel. Dus die worden echt gezocht. Maar van veel werken zal het een heel moeilijke klus worden... Hè, om te achterhalen wie dan de echte eigenaar is. Eh, van veel Joodse kunsthandelaren... Eh, zullen misschien nabestaanden niet in Duitsland wonen. Dus dat wordt een hele speurtocht... met misschien rechtszaken als er meerdere mensen vinden... dat ze ergens recht op hebben. Dus voordat alle werken weer terug zijn bij nou ja, wie er na 80 jaar eigenlijk recht op heeft, kan het nog wel een tijdje duren. Ja, en een belangrijke vraag, hoe is die kunst eraan toe eigenlijk? Dat weet ik niet. Nee, is... Maar als, als je in een, in een, in een fletje in München uh, 1500 werken in je eigen kamer bewaart, dan uh, is dat dus eigenlijk niet zo goed geconserveerd als in een keurig museum. Nee, Wouter Meijer, dankjewel voor deze toelichting.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 Een voorbeeld. Iemand wordt uh, thuis bezocht omdat hij zijn boete moet betalen. Uh, de justitiële inrichtingen gaat langs. Dan kan het nu zo zijn dat je in Alkmaar... Uh, dat iemand uh, niet thuis is. En dat dan als iemand aan de deur komt blijkt van dat hij vastzit... voor een andere rechtbank, uh, dat hij ergens anders een straf uitzit. Dus wat we nu gaan doen is zeggen van... we gaan het uh, van het openbaar ministerie... De, de centrale administratie gaan we naar het uh, ministerie brengen. Uitvoeringsdiensten diensten zoals het Centraal Justitieel Incassenbureau...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 De relatie tussen de Verenigde Staten en Egypte is bekoeld sinds het leger Morsi afzette. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Sander, um, is dit een wiedergoedmachtingsbezoek... Ja, daar heeft het wel alles van weg. Uh, Kerry die uh, probeert heel duidelijk uh, te zeggen tegen de tijdelijke regering... dat de relatie met Egypte uh, sterk zal blijven. Dat Egypte ook steun zal blijven ontvangen in de strijd tegen terrorisme. Zoals uh, Kerry dat zei. En uh, dat is belangrijk, want uh, dat is een heet hangijzer, die steun. Uh, Amerika heeft officieel wat er in Egypte gebeurd is... nooit een staatsgreep genoemd. Want als ze dat zouden doen... dan zouden ze alle uh, hulp aan Egypte moeten stopzetten. Nou, Dat is voor een deel wel... Gebeurt en dat heeft die relatie echt onder druk gezet. En hij heeft dus nu heel duidelijk gemaakt dat die relatie voor Amerika heel belangrijk is. En dat die ook in financiële zin tot uitdrukking zal blijven komen. Ja, Amerika heeft kritiek, maar heeft Egypte nodig. Het tijdstip van het bezoek is opmerkelijk, want morgen begint het proces tegen de afgezette president Morsi. Ja. Wil Kerry hier iets mee zeggen? Nee, dat denk ik toch niet. Of in elk geval, dat wordt heel duidelijk ontkend uh, vanuit het team van Kerry uh, zegt uh, dat het een, een, een ongepland bezoek is, Alhoewel er gisteravond al wel wat speculatie was: in een reis die naar nog meer landen in het Midden-Oosten en in Afrika uh, zal voeren. Uh, onaangekondigd, dat zal ook met de veiligheid uh, te maken hebben. Het is natuurlijk een, uh, nou ja, een hoge officieel, uh, officieel bezoek. Dus dat, uh, dat werd om die reden geheim gehouden. Uh, dat, dat heeft denk ik inderdaad niets met Morsi te maken. Hij heeft daar wel iets over gezegd. Trouwens, Kerry heeft uh, erop gespeeld uh, dat het voor Amerika toch heel erg belangrijk is dat dat pad naar democratie, wat uh, de legerleiding zegt, te willen uh, doorzetten. Dat dat voor Amerika heel belangrijk is en dat dat, uh, al dus Kerry, de enige manier is waarop Egypte weer helemaal uh, één land kan worden en de problemen achter zich kan laten. Ja, het zou verrassend zijn als Kerry dat niet had gezegd. Het zou verrassend zijn als hij dat niet had gezegd... maar tot nu toe heeft hij het nog niet met heel veel nadruk gehad... over Morsi en over dat proces wat morgen inderdaad gaat beginnen... in een buitengewoon gespannen hoofdstad met allemaal vragen... wat gaan de moslimbroeders doen, de aanhangers van de afgezette president... gaan ze de straat op, hoe groot is dat? Gaat dat met de gevechten gepaard die we hebben gezien? Het is een gespannen situatie waarbij ook nog weer de grote vraag is... gaat Morsi daadwerkelijk in de rechtszaal verschijnen morgenochtend? Nou ja, dan is in elk geval alweer weg uit Egypte... op weg naar een ander land in het Midden-Oosten of in Afrika. Correspondent Sander van Hoorn, dank je. In Leeuwarden wordt een Benefietconcert gehouden... voor de gedupeerden van de brand op 19 oktober... in het centrum van de stad. Daarbij kwam een 24-jarige man om het leven... en raakte tien mensen hun woning kwijt. Volgens de initiatiefnemer komen zeker 65 bands optreden... in het Schaaf City Theater in Leeuwarden... Het 12-uur durende concert, dat inmiddels bekend staat als Benefiet 058, is gratis. Maar bezoekers kunnen geld doneren voor de gedupeerden. De brand ontstond door een defecte kachel in een kledingzaak. Het vuur sloeg snel over de andere winkels en woningen. De politie in Leusten zoekt getuigen van een mishandeling op straat. Een man van 24 werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door ongeveer 10 andere jongeren ernstig mishandeld. Hij is deze stappen met een vriendje. En dan moet hij een groep passeren van een man of tien, twaalf. En dan wordt hij eigenlijk plotseling van zijn fiets afgetrokken zonder enige aanleiding. En ook zonder enige aanleiding uh, gaan een aantal mensen uit die groep uh, die gaan hem schoppen, die gaan hem slaan. Uh, tot zo erg dat hij uiteindelijk uh, zijn bewustzijn uh, verliest. De man is uiteindelijk wel thuisgekomen en zijn vader heeft hem naar het ziekenhuis gebracht. Hij bleek een hersenschudding en veel blauwe plekken te hebben.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 Tijdens een show in Las Vegas heeft vrijdag opnieuw een acrobaat... van Cirque du Soleil een ernstig geval gemaakt. De man is in het ziekenhuis opgenomen. Zijn toestand is stabiel, meldt het circus. De acrobaat slipte tijdens de act Wheel of Death in de show Sarkana... waarbij twee acrobaten in enorme wielen staan... en op grote hoogte sprongen maken. De show werd na het ongeluk direct stilgelegd. Onlangs kreeg het van oorsprong Canadese Cirque du Soleil... een boete van ruim 18.000 euro opgelegd... na aanleiding van een fatale val van een Franse acrobaten in juni. Sport. In de Euroborg speelt Groningen op dit moment tegen Rode JC. De eerste helft is bijna afgelopen. We hoorden eerder van Arman Afsaroglu dat Groningen op een 1-0 voorsprong kwam... door Kostic, maar dat Rode langs zij kwam door Kees Luiks. Arman, um, ik wist dat eigenlijk nog niet, maar ik ben nu bijgepraat eigenlijk. Wat heb je aan toe te voegen? Nou, Dat het een hele leuke wedstrijd is, uh, Gert. Het is ontzettend leuk om naar te kijken. Al vanaf de eerste minuut was er een kans voor Groningen via Sherry. Die uit de goal kon worden getikt door de doelman van Roda Couto. En vanaf dat moment is het gewoon heel leuk geweest. Kansen aan beide kanten. Groningen vind ik beter. Speelt een uh, goed positiespel met een aantal uh, mooie combinaties door het midden gezien. Die net niet konden worden afgemaakt door Zivkovic en uh, Kappelhof. Maar uh, Groningen speelt leuk voetbal en Roda loopt op de counter. En is daar al een paar keer gevaarlijk uh, uit geweest. Donald schoot bijvoorbeeld op de paal na een goede paas van Flederis. Mark-Jan Flederis, de aanvoerder van Roda. Dat is toch wel de grote man hoor voor de ploeg uit Kerkrade. Van hem moet het komen. De voorzetten, de vrije trappen die vaak gevaarlijk zijn voor de ploeg van Ruud Brood. Maar Groningen speelt wel iets beter in de eerste helft waar nog vier minuten te spelen zijn. Nu kan Roda dan misschien nog iets betekenen, maar die bal gaat over de zijlijn. Groningen dus beter, maar het staat wel gewoon 1-1 hier in de Euroborg tegen Roda. Wielrennen, want in Manchester is de laatste dag van de wereldbeker op de baan. Vanochtend is er al een flink aantal Nederlanders in actie gekomen. Verslaggever Sebastian Timmerman, hoe deden ze het? Niet goed, niet goed. Nee, ze liggen er allemaal uit. Namelijk Shanna uh, Braspennings bijvoorbeeld, een uh, Nederlands talent. Vooral op de Keirin uh, Sprinter, 22 jaar afgelopen zomer Europees kampioenen geworden... bij de uh, rensters onder de 23. De, de belofte rensters, zoals dat zo mooi heet. reed de Keirin-voorronde uh, vanmorgen. Daarin werd ze uitgeschakeld. Had nog wel een herkansing, maar zojuist verliest zij in die herkansing. Onder andere van de Australische toprenster Anna Meers. Dus zit dat uh, Keirin-toernooi erop voor braspennings. Uh, vooral de sprinters vielen vanmorgen tegen. In de kwalificatie van het individuele sprinttoernooi... Jeffrey Hoogland en Matthijs Bugli, 29 ste en 38 e waar een plek bij de top 16 nodig was... om door te gaan naar het hoofdtoernooi. Zij er dus ook uit gisteren een medaille gezien voor Tim Veldt. Tweede op het Omnium. En het zou zo maar eens kunnen zijn dat dat de enige medaille wordt... voor de Nederlandse ploeg bij de Eerste Wereldbekerwedstrijden. Alhoewel, helemaal aan het einde van de middag tegen zessen is dat al... komt Roy Eefting nog in actie op de scratch race. Dus misschien dat daar nog een kleine kans ligt op een uh, medaille. De Italiaanse tennisvrouwen hebben voor eigen publiek de Fed Cup gewonnen. Ze wonnen in de finale van Rusland... Sarah Ernani zorgde voor het beslissende derde punt. Het is de vierde keer dat Italië de Fed Cup wint is verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Goedemiddag. Op de A1 richting Amsterdam staat bij Muiden 4 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. En er zijn werkzaamheden het hele weekend bij Amsterdam op de A10 Oost richting Utrecht en Den Haag. Tussen het knooppunt Watergraafsmeer en het knooppunt Amstel is de weg daarom dicht. En uh, daarom zijn veel mensen aan het omrijden via de Koentunnel. Vanaf de A10 Noord naar de A10 West staat 4 kilometer voor de Koentunnel. En op de A10 Noord richting de A1 staat voor het knoop het Watergaasmeer 2 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. Grote fonds van roofkunst in München. De schilderijen werden twee jaar geleden aangetroffen. De fonds werd stilgehouden in het belang van het onderzoek. Hoe de kunst aan het doen is, is nog niet duidelijk. Amerikaans minister Kerry bezoekt, Morsi, pardon, bezoekt Egypte aan de vooravond van het proces... tegen de afgezette president Morsi. En snel in de cel na veroordeling, zegt staatssecretaris Steven. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Deel 2 van de perstribune van Max. De gast, Dick Jol, oud-voetballer, oud-scheidsrechter. Trainer vandaag de dag, ook kandidaat in Welkom bij de Camara's. Televisieprogramma van SBS. BNR's op bezoek bij een Afrikaanse stam. Maar ja, die stam die bleek niet echt te zijn. We gaan we zo meteen vragen naar zijn ervaringen? Als u vragen hebt aan Dick Jol, deperstribune.nl, twitteren. hashtag perstribune kan natuurlijk ook. En verder is vliegende kip Jules van der Wart bij Dick Nanninga op bezoek. We luisteren ons antwoordapparaat af vandaag over het nieuwe programma De Taste. Dat is een talentenjacht voor koks. Wel lekker hè? Veel smaak. Waar zitten wij? hè? De Taste. Ja, Taste. Het is een tasty, maar veel tasting. Daar, daar, daar wil je het weer af. Ja. In dat programma zitten Nederlandse en Vlaamse kandidaten en juryleden. Maar alleen de Vlamingen worden ondertiteld. Terwijl die toch niet zo heel uh, onduidelijk spreken. Al dus veel Nederlanders. Hoe zit dat? Verder natuurlijk het vervolg van de wedstrijd Groningen-Roda JC. Tot twee uur, Max. Tot twee uur, de perstribune. Max. Dick Jol, goedemiddag. Uit scheidsrechter, ja, daar, daar ben je dan. Groningen, Roda's aan de gang. Is dat nog iets wat je interesseert nu vandaag de dag? Hou je daarmee bezig? Nou, ik kijk altijd uh, de samenvatting uh, om zeven uur met het bord op schoot. En uh, ik kijk naar de BBC, de Engelse ja. Premier League. Ik kijk naar de Sportjaar, naar Arno Robben en consorten. Maar eigenlijk hele wedstrijden kijk ik niet. Kijk je ook nog naar ho hoe zo'n scheidsrechter doet? Ja, nou goed, ik, uh, ik, ik zag gisteren in de samenvatting weer uh, een, een, een situatie... dat ik van ja, weet je donkerrood en dan geef je geel en dan moet je naar afloop... Moet je, welke wedstrijd was dat? Dat was een PSV. Oh ja. Dan moet Riekiek, die moet er gewoon af, donkerrood. Dus dat de scheidsrechter naar afloop staat dan... Natuurlijk staat hij dan zo'n ongelijk toe te geven, maar... Weet je, het was zo overduidelijk. En hij is niet alleen. Hij heeft nog twee assistenten en een vierde official. Dat vind ik dan weer jammer. En dan zeker van zo'n ervaren schaatser. Ja. Jij bent vijf jaar geleden gestopt. Ja. Je, ja mis ja. je het echt? Nee, ik, ik, ik, ik mis ze niet. In het, begin, ja, in het begin moet je zeg maar, afkikken. Want je hebt altijd natuurlijk, uh, zeg maar, in een bepaald, uh, bepaald regime geleefd. Wat trainen betreft. Uh, je wedstrijden. Ja, ja. Je moet ook een hoop dingen ervoor doen. Een hoop dingen ervoor ja, laten. Ja, dat valt dan weg. In het begin keek je dan ook nog veel naar... Ja, aanstellingen van Schrijvers Of internationaal. Maar Nee, maar... En, en, en, ja, het gevoel... Heb je nog steeds, er zijn nog steeds veel wedstrijdjes voor het goede doel. En uh, TL7, sterke team en oud-internationals zijn leuk. Ja, ja, weet je. Gewoon nog heel leuk om te doen. Ja. Maar zou je er nog willen staan? Gewoon in Roda vanmiddag, zondagmiddag, ja, half één. Dat je denkt: van uh, daar gaan we weer? Ja, ik moet alleen denk ik wel een beetje vier tot zes gaan trainen en dan de, oh, ja? de test gaan lopen. En uh, dan moet je natuurlijk wel bewijzen dat je er uh, fysiek voor klaar bent. Want, uh, dat is wel belangrijk. Uh, even voor één, toen je hier met Helga van Leur zat. Mm -hmm. En. Uh, ja, toen ging het over Helga, maar het ging ook over het feit... hoe blijf jij toch in goede conditie, hè? Hoe doe je dat? Ja, je want je hebt een topconditie als je stopt als scheidsrechter ja. natuurlijk. Ja, ja, je, moet, je, gaat, je gaat wel afbouwen, want je gaat in principe van topsport ga je terug... naar ja. is recreatiesport, hè? Nou, dan, eh, dan moet je toch op je eten en drinken gaan letten. Want ja, je traint minder, ja. dus ja, dan ga je ook wat minder verbranden. Dus je gaat terug naar één, twee keer trainen in de week... Ja, Dan moet je gewoon op je eten en drinken letten. En, en dat heb ik uh, gedaan. En ik. Uh, buiten dat je af en toe. Nu ik wat sletage in de knie hebt. Ja, want wie heeft dat niet op deze leeftijd, bij wijze van spreken. Want je natuurlijk heel veel gedaan hebt. Uh, gaat het voor de rest prima. Ja, maar, maar jij bent ook nog heel actief. Want je, bent, ja. je hebt toch nog een amateurclub? Ja, ik ben, uh, ben jeugdtrainer bij de voervereniging Bifair in, in Wallingsveen. Dat doe ik da in Die train ik en die coach ik twee keer in de week. En op zaterdag coachen. Daar ja. ben je ook ja. nog. Uh, met die gasten dus bezig met de jonge jongens in de weer. Ja, ik ben met mijn vrienden van 16 tot 18 jaar. Waar, ja. de hormonen, waar de hormonen door hun elleboog gieren, <laughs> ben ik het drie keer een week uh... jeetje. Dik, maar je bent 57. Hoe uh, ja, ik bedoel, je kan veel van de jongens leren, natuurlijk. Hoe, ja. uh, de taal, uh, de taal van de straat, misschien ja. wel en uh, waar ze mee bezig zijn. Ja. Maar wat leren ze van jou? Nou ja, dat ze zich moeten goed voorbereiden op hun uh, training en op hun wedstrijd. En dat ze ja. zich uh, wel degelijk, dus als je naar nou, eind speelt, is dus wel het uh, hoogste jeugdteam van de club, dus ja. je er wel voor wel voor wat moet doen en laten... om, uh, om in het paradepaardje van de jeugd. Ja, te brengen. En doen ze dat? We accepteren ze jouw autoriteit? Ik, ik weet dat ze dus er in, de, in het beginsel uh, wat moeite mee hebben. Zeker als je... Hè, je hebt eerstejaars en tweedejaars. De eerstejaars die komen, die hebben in het begin wel lastig mee. Maar dan zie je dat ze daar, uh, daarmee goed kunnen gaan. En we zitten nu in de maand uh, nou, november. De eerstejaars die zijn gewend. Die zijn opgenomen in de groep. We draaien goed. We hebben ja. naar ons zin. En ze leven ervoor. En ik zie dat ze hartstikke fit zijn... We hebben wat vervelende blessures, maar het is uh, eigenlijk zo'n ja. dikke beeld gekomen. Maar uh, je ziet gewoon dat ze er heel veel plezier in hebben. Al, want ik ben natuurlijk een, een vrij strakke trainer. Ja, en dat accepteerden ze ook nog? Gezag? Ja. Nou ja, dit, je, je, je, ik weet hoe, hoe de jeugd van de achterdag nou Ja, Ik ben, ben rechtlijnig. Ik zeg gelijk waar het op staat. Ik ga niet zo lang, uh, Ik heb niks met jij bochten en nu wegen. Nee. Uh, dit, dit zijn het verhaal, dit zijn de regels, dit zijn de afspraken. En die moet ja. je gewoon nakomen, want anders moet je die afspraken niet met me maken. Nee. Ik maak ze met jullie, als ik je niet kan nakomen, maak ik ze niet. En dat zijn dingen die moet ik gewoon heel duidelijk tegen ze vertellen. Maar is het een, een leuke heb... generatie? Vind je het leuk om met ze te werken? Ja, en vinden ja. zij het ook leuk? Ja, nee, ja werkt okay, we hebben daar nou ja. wel zin. En in principe is, is, het, uh, is het wel mijn laatste jaar daar, want uh, ik vind het wel mooi daar. Waarom? Maar oh, de boel staat. En ik ga dit jaar ook van overtuigd met de mannen. En dan is het voor mij een uh, hoedjewip. Dan oh, gaan we even een ander zoeken. Ja, hoedjewip. Maar je, je ah, wilt toch bezig gaat, blijven? Hij, hij gaat zoeken weer een andere uitdaging, met een andere club. Ja, tuurlijk. Het is toch he, gaaf. Want uh, uh, ja, Helga, dat konden de luisteraars niet horen gebeuren tijdens het Wat zou jij nou nog willen doen, Dick? Nou van, ja, weer he? een... Uh, weer een andere club? Ja, weer ergens anders een uitdaging zoeken. Toen ik uh, bij Biver begon was het uh, 0,1. Ja, en nu sta ik dus, plus één. Dus jij wil bouwen? Jij wil weer iets nieuws hebben waar je wat vooruit kan? Nou ja, laten zien ja. dat het ook anders kan met, uh, met gewoon duidelijke afspraken ja. en duidelijke regels. Maar nou ja, Den Haag is er groot genoeg voor, zou ik zeggen. Ah, ik wil niet meer. Ik wil niet in de grote stad. Ik Waarom wil, niet? Uh, nee, ik, uh, nee ik, vind, uh, ik vind het niet prettig werken in de grote stad. Anders? Jongeren zijn anders Walling's dan in Wallingsveen? Ja, Wallingsveen ja, Walling's is toch een dorp. En het is Hondsvorsdijk ja. ook. En het is De Lier ook. En het is Naaldwijk ook. En ja. Ja, dan noem ik een plaatsjes om Den Haag heen. En... Uh, dat is toch anders. Maar, wil je zeggen, de, de, de cultuur van de jongeren is anders? Ah, de cultuur ze zijn, zijn misschien... misschien wel be, beleefder in Wadrinksveen dan in Den Haag? Ja, ze zijn, ja, ze zijn wat <laughs> anders, <ja>. De, <laughs> ja. de, de waarden en normen liggen wat anders. En ik moet eerlijk ja. zeggen, de cultuur van die clubs is altijd wel uh, prachtig. Ja, misschien door juist dat, laten we zeggen... dat dorpse karakter dat nog redelijk overeind is gebleven. Ja, maar dat is ook ja, zo. Om, of, moet je een ander soort mensen dan in de grote stad? Ja. Ja, en je kan uh, jouw ervaring uh, goed delen met ja. ze, want ze zijn ook al van nieuwsgierig. Kennen wat, uh, ze jou, weten ze? Dit is de oud-scheidsrechter en die, ja, die een, heeft wel uh, achter zijn uh, naam ja, staan. Ja, nu word ik natuurlijk regelmatig uh, aangeroepen als stamhoofd. Ja. Oh ja? Daar <laughs> <Ja. laughs> komen we nog over te spreken, hè, op ja, de Kamala's. Zeg maar, eerst nog even terug naar 2001. Je vloot de Champions League finale tussen Bayern München en Valencia. Jong geeft een strafschop. De bal die gaat na 1 minuut en 31 seconden op de stip. Het is een uitzonderlijk begin voor deze Sowieso voor een Europacup finale. Dat je het ook uh, aandurft. Weer een strafschot. Nou is dit de man die geschiedenis schuift of niet? Hens. Penalty. Ja. En Joel zegt van ja kan ik er wat aan doen? Pellegrino mist. En Bayern pakt hier. Voor de vierde keer in de geschiedenis. De hoogste triomf. Oh, klukjes over. Baren wint na 1-1, reguliere tijd. Uh, maar je gaf al in de, in de normale speeltijd drie strafschoppen, dik. Ja. Je durfde wel. Toen ging je verlengde twee keer 15, dan kregen we strafschoppen. Hier. Ja, logisch. Ja, het. ja, ja nee, also, maar, nee, die, maar die in die, die, die 90 minuten. En ja. na ja. twee minuten gaf je die eerste, ja, geloof ik. Ja. Ja, als, je, als, het, als ik voor het begin gefloot heb, heb wedstrijd begonnen. En dan tellen de spelregels. Ja? <lacht> ja. Ja, ja, goed. Maar je moet het ook niet durven. ze zeggen ja, hoe ja, dan dan je durf je dat? Dik, ja. dan moet, als je dat niet durft... Nee. Dan, moet je er niet, dan moet je er niet gaan staan als Nee, ja, Maar jij, jij weet ook, er wordt natuurlijk ook gemarchandeerd. Of er wordt ook oogje toegeknepen. Je wil, het is maar hoe je het uit wil leggen. Maar nou ja, bent, dat zeg je net zo. Gisteren kreeg iemand een gele kaart waarin je rooien verdient. Ja. Dat is altijd een, ja. een, een schimmig gebied. Ja, nou goed. Ja. Uh, ik zeg altijd maar zo. Als jij, uh, als jij het niet durft. Maar marchandeer, is dat. Ja, soms zeggen ze, ja, het is het begin van de wedstrijd. Of je zit uh, op het eind van de wedstrijd. Het staat 4-0. En er wordt een bal uh, met, een, met de hand van de lijn gehouden door een verdediger. Ja, ze is dus 4-0 man laat gaan. Nee. De regels zijn er. De, de regels zijn uh, Ja. En natuurlijk is er wel wat te spelen. Maar ik vind... Uh, uh, een strafschop is een strafschop. En of het nou in de eerste minuut is of ja. de laatste minuut. En als je durft, ja. Volgens mij denk ik ervoor aangesteld om dat uh, te ja. durven dan. Kijk, spelers zijn gespannen natuurlijk aan het begin van zo'n wedstrijd. Misschien wel nerveus. Hoe nou. voelt de scheidsrechter zich... als hij zo'n veld betreedt voor de Champions nou, League-finale? Ik heb als scheidsrechter me altijd uh, een, een nerveus en zenuwachtig gevoel... tot op het moment dat ik uh, voor, de eerste, uh, voor de eerste seconde vloot... en dan was het voor mij weg en dan was ik het de heerlijk naar mijn zin. Want ja, het was mijn passie en uh, mijn hobby en het is mijn beroep... En, je loopt dus, dus, dus mega, ja, je, dus de mega mega grote in. Ja, ja, geweldig. Zeg maar, hoe voelt het als je dan zo'n veld opkomt tussen twee van die elf? Ja, mooi. denk ik. Nou, ik heb een fluitje, man. Toen was toen uh, dat eigenlijk was 50. dat gulden en als ik er op fluit legt hij de wereld stil. Ja, op het veld, maar denk jij dan ook wel? Oh, eens, god, de jonge uit die ja. heeft toch een end geschopt. Ja, nou ja, goed, dat dacht ik altijd van goh. Ik, uh, ik ben een eenvoudige gozer, zo uh, van een van een vissersman, en ik sta toch uh, hier op de top van de. Europese voetbal te fluiten ja. en de wereldtop te fluiten. Maar ik heb altijd goed rekening gehouden met van. Uh, ze zijn allemaal hetzelfde. Iedereen is gelijk in het veld. Dus sterren vond ik mooi om, uh, om ze te zien voetballen. Ben je niet onder de indruk van de, de toenmalige Messi's en Ronaldo's? Nee hoor. Nee Wij weten dat Het moeilijkste is voor een schuizer. En ik vertel het wel eens bij mijn presentaties. Probeer nou eens, als je schuizer bent, probeer nou eens niet te kijken wie er in dat shirt zit. Kijk alleen naar de kleur van het shirt en het rugnummer. Want als je gaat kijken wie erin zit, dan heb je vaak een vooroordeel. Hmm. En dat is natuurlijk... om een voorbeeld te geven, het afgelopen seizoen... Eh, vond ik dat heel vervelend voor Mark van Bommel... Al, al was Mark, die was vaak ondeugend... dat, ja, dan hoor ik wel schijf dat zeggen... uit het betaalde voetbal... ja, als hij in de buurt is, zal er wat gebeurd zijn. Ja, maar ja. zo moet je niet sluiten nee. je, je moet, moet de... gewoon kijken... De kleur van het shirt en het rugnummer. Ja, maar het, je, je hebt er ook voorkennis. Je, je kent die ja. spelers. Hè, want dat zijn namen en niet alleen maar rugnummers. Ja. Dus je, je kent hun hebbelijkheden. Onhebbelijkheden ja. zit dat wel in je achterhoofd? Nee, nou bij mij niet. Helemaal niet? Nee. Nee? Nee, ik, uh, mijn relatie met een speler uh, buiten het veld is heel anders als ja. binnen het veld. Ik ga de lijn over. Ik moet de wedstrijd in een goede banen leiden. En hij gaat erin om te winnen. Ja. Maar daarin uh, heeft het mij niks te maken of ik hem nou buiten de lijn een aardige groots wint of niet. Nee. Heb jij vrienden onder voetballers? Nee, allemaal goede kennis. Ja. Dat en, zo, en zo hoort het ook, hoor. Hmm. So, uh, je eindigde je carrière met conflicten hè, met de KNVB. Ja, we gingen niet zo leuk uit om. Nee. Daar heb je ook een behoorlijk boekje over open gedaan in, in je biografie over de misstanden ja. om, als het ja. gaat om scheidsrechters. Is het verbeterd in de, sinds dat boekje is uitgekomen? Is het een boek... Nou, ah, dat weet ik niet. Ik heb afgelopen, afgelopen jaar heb ik, uh, dan, uh, dat vond ik heel vervelend voor een schaarse die een schuizer te geeft. Uh, en ik hoef geen naam te noemen. Ik wil hem wel noemen, maar Kevin no. Blom geeft dan in een seizoen vijf rode kaarten. Of zeven rode kaarten en vijf rode kaarten worden de volgende morgen door de aanklager alweer weggepoetst en Dan denk ik mezelf. Ik kan hem zo graag nog een aantal dingen kunnen vertellen en willen vertellen. En zeggen van hoe je er alles mee om had kunnen gaan. En ik denk dat het uh, niet omdat ik uh, het uitgevonden heb... maar het is jammer dat mijn ervaring en mijn kennis en Mijn scherm en manier van, misschien van coachen van van, van, van schijzen, dat dat verloren is gegaan. Ja. Zou, noemals, hoe zou dat komen? Heb, ja, heb je daar ben, een verklaring voor? Ik ben niet boos op ze. Ik ben niet, uh, ik nee, vind, maar ik het niet klinkt klaar. toch iets in van... Uh, nee, ik vind het jammer. Ik, ik, ze zetten me aan de zijlijn terwijl ik zoveel te vertellen heb... Uh, ja. en die gasten vooruit kan helpen. Ja, maar goed, dat is, heeft te maken met, uh, met natuurlijk het uh, imago... Uh, ja. de ego's, uh, de machtsposities die ze hebben. Ja, ja goed, ik kan een heel andere mening dan, dan andere mensen. Nou goed, en dan, uh, dan ja. ga je wat vervelend... En, elkaar. en eigenlijk, joh, ik heb niks met ze, want ik bedoel, uh, ze nee, hebben ook mij gehad. Nee, ja, ja. maar ik bedoel, ik bedoel uh, als ze morgen zouden bellen, yo, prima. Ik, ik, weet Jij je bent je, niet gewoon u neus, dus? Nee, voor mij is het gewoon, uh, is het gewoon klaar. En het dus, ja. vervelende is dat je dan uh, altijd, uh, dat heb je dus in de voetballerij, want dat heb je niet alleen in de voetballerij. Het ja. zijn natuurlijk allemaal ego's, ook ontscheidsrechten. Mooi, Met zijn haatjes. Nou. Er wordt natuurlijk altijd geluld en gerotteld en gekonkeld. Ja. En dat is gewoon vervelend. Dus ja. je gewoon... Heb je daar nooit aan meegedaan? Ja. Nou, ik praat, ik praat veel met mensen. En, soms, ja. en, soms en je praat, praat over, over mensen? Soms praat en, ik over en mensen. En wat ze goed doen en wat ze fout doen. Nee, soms praat ik over mensen. Ja. Maar het liefst praat ik met mensen. Ja. En dat doe ik op de club ook waar ik, ja. waar ik train. En als mensen je... Uh, uh, een beetje bang voor je zijn, dan kruipen ze weg. En dan denk je, ja, wat ben je voor een blaaskuik, man? Ik ja. bedoel, ik ben niks nou, anders. Ja, maar als jij, als jij wat zegt over een collega... laten we zeggen, in jouw actieve scheidsrechterscarrière... Ja, het is dus een beperkt aantal wedstrijden... zeker een beperkt aantal topwedstrijden. Dus uh, hoe slechter de ene eruit komt, hoe beter de andere natuurlijk. Ja, maar zo, zo stond ik er niet in. Ik ja. bedoel, uh, ik... Uh, ik vond het prima als een collega van mij een uitstekende wedstrijd ja. ik bedoel waarom, waarom zou ik me dat misschien? Wie vond jij de beste scheidsrechter? Uh, ja, ik, ik kijk naar het uh, uh, voetbalschaatsrechter. En dan vond, ja. uh, vond ik. En hij is nu. Weer, ik, hij is wat weggevallen, ik vond Wiedemmeyer. Reinhold Wiedemeijer vond ik een echte voetbalschaatrechter. Ja. Uh, ben een half korts in mijn natuurlijk. Maar dat Altijd. waren gasten. Weet je, dat die hadden ook een redelijk niveau gevoetbald ja. zelf. En dan heb je toch een andere verhouding met spelers. Je ziet, het heeft te sprake met je zien van het spel. Ja, is, is dat, vind je dat ervoor? Moet je een goede timmerman uh, uh, in potentie zijn om mensen te kunnen vertellen hoe ze moeten timmeren? Of, of in dit ik. geval als nou, ja het is, het is wel lekker als je zo'n zo flinke pak ervaring ja. als voetballer in je bagage hebt als je op het veld gestaan staan als ja Dat is wel prettig hoor. Want ja, ik heb ook nog jongens uh, moeten fluiten waar ik mee gevoeld had bij NEC in mijn uh, laatste jaren in Dat is lastig de hè? Nou, ik heb ze ook gevraagd om NEC toen niet thuis te fluiten. Nou. Alleen uit, maar liever niet. De nee, eerste aantal jaar heb ik dat ook niet gedaan. Dirk, jouw nieuwsmoment van de week. Uh, daar heb je nu tijd voor. Het nieuws te volgen, je hoeft allemaal niet meer zo uh, nou, <laughs> in shape ja, te zijn. Je, ik heb er al ja? die vraag me ook weer gesteld deze week. En ik ben wel erg geschrokken van het nieuws van Fernando Riksen. Fernando ja. die, die, die ziekte ALS heeft. En in het begin van de week heb ik zo'n beetje het verhaal zitten kijken... over dat asielbeleid wat ineens weer vooral moet weer in Nederland teven. Die is dan heel lang bezig om iemand te proberen eruit te krijgen. En dan nou moeten we ineens van de Europese Commissie... moeten we dan weer ineens hmm. uh, alles gaan doen om ze te houden. En ik ik misgun niemand een dak en een, en, een, en een bed en een boterham. Maar het, het, pff, ik, ik irriteer me daar. Ja, ja. Nederland is op de vingers getikt door de Europese ja. Unie... vanwege dat asielbeleid. En daar zei de adjunct directeur Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk dit over... Het zou het mooiste zijn als staatssecretaris Steven dit uh, inderdaad nog niet uh, definitief advies, maar wel belangrijk advies van het Sociaal Comité gaat, al overneemt in zijn eigen beleid. Wij als organisatie kunnen niet naar de rechter. Je moet een individueel belang hebben, maar je kunt je wel voorstellen dat bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers die nu op straat leven, uh, die stap naar de rechter zullen maken. Ja, ja, het is natuurlijk ook een ingewikkelde zaak. Ja, het is, het is, dat is lastig. Het is, het is heel ingewikkeld en uh, als we nou geld genoeg halen, ook organiseren, allemaal maar... binnen. Nee. Straks over je, over je scheidsrechtsvak, meer daarover, over je televisiewerk. <laughs> ja, is, ja, ja over, over de Kamara's. Deperstribune.nl, twitteren, hashtag Perstribune. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De Vliegende Kiep. Ja, Govert, uh, je denkt dat het Elvis Presley is, maar dat is niet zo. Ik zei je dat ik bij Nick Nanninga was en dit is ook de stem van Dick Nanninga. Dick uh, heeft een uh, cd gemaakt en uh, zingt altijd heel erg graag, vertelde hij me tussendoor. Dick, kun je een beetje meezingen? Ja, ik, ik zit er verder vanaf. Nee, even. Ik ken de tekst niet. niet nee, het maakt niet uit, maar je hebt wel de cd opgenomen... en ja. uh, met, met heel veel uh, mooie nummers erop... Uh, zing je de laatste tijd veel? Nou, ik, ik heb deze opgenomen, dit cd'tje. Gewoon met mijn kameraden eigenlijk. Een beetje voor de lol. En dat is uh, vlak voor mijn operatie gebeurd. In, in juni ben ik geopereerd. En in januari hebben we die opgenomen. En uh, daarna heb ik niet meer gezongen. Want ik ben aan het revalideren. Dus dat is me moeilijk om daar uh, gaan op te treden. We zitten hier in Bree en ik vroeg aan de, aan de zusters hier. hebben jullie de cd. Ik, zeg, ja, ik heb er eentje thuis, want ik vind hem zo leuk. Dus dat is wel een mooi compliment. Ja, dat is wel leuk. Ja. Goeie zusters hebben je ook gekregen. Ja. Maar ja, je moet je hier ook van maken. Ik zag net je kamer. Uh, even opgelopen met een foto uh, in je voetbalshirt nog. Een, uh, een, een, hoe noem je, een sjaal van, van Roda. Uh, je ligt alleen op je kamer. Ik denk dat dat wel lekker is. Ja, ik lig alleen op mijn kamer. Met de deur open allemaal. Ik ken iedereen. Ik ken alle verpleegsters en alles. Dus Meestal zijn we van de kamer af. En helemaal nu ik in de rolstoel zit. In het begin lag ik alleen maar in bed. En dan kreeg ik oefeningen bij het bed. Zeg maar en, uh, Nu is het wat leuker. Dat je ook in de rolstoel uh, naar buiten kan. Ben je al weg geweest hier? Of, of zit je gewoon gekluisterd nog hier een beetje? Ik zit hier nog gekluisterd. Ik uh, ben in juni geopereerd. En uh, in oktober wakker geworden. Zoals ik zei. En na twee maanden... Genk, in het ziekenhuis in Genk hebben ze me hier gebracht in december. En het is nu bijna weer december, dus bijna een jaar zit ik hier alleen binnen. Ja. Maar je gaat vooruit als een gekke. Iedereen is trots op je. en Mensen zeggen ook van ja, het gaat zo goed met hem. Is dat dan je wilskracht? Ja, ik denk het wel. Ik, ik, ik, ik kon geen spier meer bewegen. En, uh, ik, ik heb gewoon, ja, je moet doorzetten. Je bent in een revidiatiecentrum. Dan moet je alle oefeningen doen zoals ze dat zeggen. en Dan gaat het alleen maar beter. Je zit nu in een rolstoel, Maar krijg je nog iets uh, ter vervanging uh, bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat ik uh, een scootmobiel ga krijgen. Uh, dat is wat makkelijker voor mij om te verplaatsen. En ik hoop een prothese zo snel mogelijk dat ik ook op kruk uh, kan lopen. Maar dat zou mooi zijn, dat wil je weer hè? En hoe lang duurt dat nog denk je, want het gaat allemaal zo snel. Uh, is dat begin volgend jaar dan misschien? Ja, ik denk het wel. Dat ik, uh, ik hoop uh, volgend jaar, januari, februari dat ik thuis kom, ja. Hij was nu maar een clown. Ik ga even teruglopen naar je cd-speler, want ik vind het wel heel erg mooi. Volgens mij was dat Ben Kramer vroeger die dit zong. Ik vind het wel mooi, een beetje Gronings ook nog. Toch? Want dat accent ben je niet kwijtgeraakt. Gronings dialect, voor een clown, ja. Maar mooi, maar, maar je zei ook, ja, ik hou van zingen en alles. En dat heeft je op de been gehouden, denk ik. Ja, ook. Ik ben altijd een uh, type geweest, ook in de cafés, als er muziek op stond, een beetje meezingen. En toen, uh, daarom hebben we eigenlijk ook een cd'tje gemaakt. Want een jongen die dat de apparatuur allemaal had voor op te nemen, die zei me, waarom wouden we niet een cd'tje maken? Ja, zo zijn we eigenlijk begonnen, ja. En, en hoe is dat dan hier, hè? want je, je, je kan niet weg, uh, je, je kunt nog nergens heen, je ziet wel veel voetbal en zo. Maar zijn hier ook voetbalvrienden geweest? Ja, er zijn heel veel voetbalvrienden geweest. Uh, vooral van Oud Roda, waar ik gespeeld heb toen, in die tijd. En uh, Misschien op twee na zijn ze allemaal geweest. Dus dat is, dat is hartstikke leuk. Noem eens namen bijvoorbeeld. Nou, Leo Hele, die is om half zes geweest. Uh, Berven van Marwijk, die had niet bij Roda gespeeld. Maar is ook een paar keer geweest. Er is van MVV. Dat is mijn oude collega ook. Die zijn geweest. En eigenlijk uh, de masseur van Roda. Ja, Peter, uh, Peter Wit niet. Maar uh, even kijken. Ja, eigenlijk van oud Roda allemaal. Dat doet je goed, hè, denk ik. Ja, dat doet me heel goed, ja. Toen waren we een vriendenploeg en dat zijn we eigenlijk nu nog, ja. ja. Maar ja, zo meteen krijg je een kunstbeen en alles... en dan kun je waarschijnlijk weer alles doen. Of, of, of blijf je wat beperkt? Want ik zie ook je hand. Uh, je zei net al, ja, ik, ik, kan nog, ik kan nog niet snijden, ik kan wel eten. Maar daar heb je nog geen kracht voor. Maar dat is wel allemaal de bedoeling dat het terugkeert. Ja, daar zijn we steeds aan het oefenen hiervoor. En, uh, en met een kunstbeen, ja, wat, wat zal ik doen? Lopen, meer, meer niet. Ik denk dat geen linksbuiten meer wordt bij Roda of zo meer. <laughs> Ik Ben Kramer of Dick Nanning gaan nog steeds verder zingen. Hij was maar een clown. Zullen we daarmee afsluiten? Maar dat heeft je eigenlijk gewoon heel erg veel geholpen. Hè? Dat je vier maanden gemist hebt in coma en nu gewoon weer heel erg goed gaat. Ja, dat heeft me ook geholpen, ja. Natuurlijk. Ik dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. Dick Nanninga, op de weg terug naar uh, het Rijk van de Levende, Dirk Jol. Hij heeft lang in coma gelegen. Ja, ik, ik hoor het nieuws uh, via uh, Reginald Tal, een vriend ja, van Ja, hij noemde en, hem net. Uh, ja, daar heb van ik ook, hij uh, contact mee, en die zei dat toen. En ik had Dirk nog eens een jaar of twee geleden ongeveer moed bij een uh, bijeenkomst... die we hadden met het blad daar kwam we Dirk tegen. Ja. Een geweldige grote vent, stevige vent, humor. En dan hoor je dat... Uh, dat verhaal, denk ik, ja, het zal er niet waar zijn. En dat het heel slecht in hem ging. Dat Reginald Toon zei van, nou, als hij dat me haalt. Maar ja. goed, ik ben zo blij om dit te horen. Ik vind Mooi, hè? Ja. Ja, ja, ik wens hem ook al het beste. Ik vind het een topvent. Ja, aardige vent, goede vent. Ja, hij maakte die goal, 78. Oh, spot. geweldig. We waren we heel blij Heerlijke mee. Ja, het was te weinig, maar desondanks, ja. hij maakte hem wel. Deze uh, Nou, uh, heb jij ooit een plaatje uh, gemaakt? Of uh, is het jou niet uh, toegevallen? Nee, ik heb niet nee. zo'n mooie stem om te zingen. Ja. Nou ja, maar goed, er zijn wel meer voetballers en uh, ja, schrijvers. Dan, dan gaan ze ook bijwerken met allerlei apparatuur. Uh, ja. Dat is ook niet leuk hoor. Nee. Dick Nanninga, een man uit uh, Groningen. Hij ja, is van geboorte Groningen, geloof ik, achter de Oosterpoort, het oude Oosterpoortstadion. Uh, maar goed, is een leven lang uh, toch in het zuiden doorgebracht. Voornamelijk bij Roda. Groningen, Roda vandaag op het uh, programma. Euroborg. Uh, Euroborg, Armand, ja. Weinig uh, echte Groningers in de basis bij FC Groningen vandaag. Ik heb wel één speler geboren in Assen, in Winschoten. Maar uh, echt uit Groningen, die uh, kan ik niet vinden. Een 1 1 stand na 49 minuten hier in uh, de Euroborg. En als de tweede helft zo leuk wordt als de eerste... gaan we nog een hele leuke wedstrijd. Tegemoet, denk ik. ...want daar gebeurde ontzettend veel. Heel veel kansen voor beide ploegen die ook allebei leuk spelen. Vooral Groningen mag het zichzelf verwijderen dat het niet vaker heeft gescoord... ...dan die ene goal die Kostic maakte in het begin van de wedstrijd. Want uh, Sherry en Zivkovic en eigenlijk ook Kappelhoff... ...kwamen alle drie alleen uh, voor uh, keeper van Roda Couto te staan... Maar die konden dat net niet goed afmaken. Waardoor Roda nog gewoon in de wedstrijd zit. 1-1. Terwijl Groningen nu naar voren probeert te aanvallen. Maar buitenspel volgens scheidsrechter Danny Makkely. Na bijna vijf minuten in de tweede helft staat er tussen Groningen en Roda in de Eurenborg. 1-1. Ja, Deurenborg. Eurenborg. Zullen we verder gaan uh, voor de luisteraars? <laughs> we praten nog even over de oude stadions. Hè. O, ja, het Oosterpark en de oude Altma Hout en het oude Zuiderpark. Geweldig. Denk, weet je, de faciliteiten waren natuurlijk uh, minder en minder. Hè? Zeker voor uh, uh, spelers en uh, oh. publiek. Maar de sfeer is... Ja, en bij dan moest je bukken om de wc te komen. Want je had ja. was een heel klein wc'tje en een heel laag pavolletje. ja <laughs> Maar geweldig. Maar ja, daar hing wel ziel in. Ja, dat hing, dat hing, dat hing een voetbalgeur. Dus is weggewaaid ook, hè? Dat is wel ja, jammer. helaas wel. Ja, ja. Maar ja Nu zitten we misschien wel heel erg aan oude mensen praten. Nee, hoor. Nee. Nee, hoor. Uh, we hebben een gesproken brief van een bekende van jou... met een boodschap. Uh, nou Luister maar wie wat over jou te zeggen heeft. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast... van een oude bekende. Dag, ik. Ik zal me gelijk met de deur in huis vallen. Dat ben ik in jou teleurgesteld. Vorige week zat ik zeppend in mijn luie stoel... en zag jou in een soort tijgervelletje op de beeldbuis verschijnen. Het is toch niet uit te leggen dat jij het niet gelijk doorhad dat die serie één grote candid camera-opname was. Want ik had niet verwacht dat een hagennees, schuine streep Scheveningen... die als voetballer trainer en scheidsrechter gepokt en gemazeld is in het Haagse amateurvoetbal... waarin onze beginjaren als scheidsrechter elk weekend... tientallen stammenoorlogen werden opgevoerd en uitgevochten... dit zou overkomen. Ontelbare clubs met een andere dan Nederlandse achtergrond... zorgden voor internationale tintjes. Maar ook de diversiteit binnen de Haagse clubs... bij HVV, HBS en Kwik... was er toch iets anders fluiten dan bij Tedo, Esdo en Oranjeplan zorgde ervoor dat we de beste opleiding genoten... en waar we jaren tussen spelers hebben rondgelopen... die alle trucs uit de kast haalden... om de punten en hun puntengeld binnen te halen. Ik denk dat het daar op die Haagse velden... nog wel eens moeilijker was om wedstrijden in goede banen te leiden... dan tijdens al die honderden wedstrijden op professioneel niveau. Maar alle gekheid om een stokje. Dat was vroeger. En vroeger was zeker niet alles beter, maar wel anders. Daarom maar even naar het heden. Het lijkt er wel eens op dat de eredivisie een tweede rang circusvoorstelling wordt... waarin de huidige generatie scheidsrichters erg op moet gaan passen... om daarin geen clownzek te worden. Want wat worden er wekelijks op het hoogste niveau toch helaas... veel wedstrijden en uitslagen negatief beïnvloed door de arbitrage. Ik ben benieuwd of jij deze tendens ook waarneemt. En gloort er nog hoop. Maak er verder een plezierige uitzending van. En doe hagen naar Govert ook te groeten. Mario. Super Mario, ja. Ja, hij zegt in feite ook, uh, wat je al eerder gezegd hebt... Het is, ja, hij noemt het zelfs een het is misschien pas dat er geen clowns worden. Ja. Ja. Als, je, als je elke week, uh, als je, iedere weekend één of twee scheids voelen. De... voel Zullen we even naar Groningen gaan? Ja, een doelpuntje, denk ik. Ja, ik denk het wel, ja. Ah, man. Groningen komt op een uh, 2-1 voorsprong tegen Roda. En het doelpunt is van de invaller André Kierum de Sloveen... die vijf uh, minuten geleden in het veld kwam. Hij verving Nick van der Velde. En uh, scoort nu een uitstekende goal. Goede actie van Wijnaldum. De linkback die de bal meegaf uh, in de diepte daar aan uh, Kostic. Die de 1-0 ook maakte. En Kostic kwam met de voorzet die Kierum heel makkelijk kon tikken. Goeie snelle aanval van FC Groningen over de linkerkant. Kierum kwam goed mee naar voren en tikte de bal langs Kuto. En zo komt Groningen na 10 minuten in de tweede helft op een 2-1 voorsprong tegen Roda. Nou, dan blijft er nog een speler geblesseerd liggen van, uh, ja, van die, Roda. Die, die, die, die... Ja, een je door zijn maar enkel. enkel ja. Ja, Zie je dat als scheidsrechter op zo'n moment? want kijk ja, De ja. verslaggever terecht die, die, die, die focust op het doelpunt, op de juichende spelers... op de consequentie van de eind. Ja, ik, had, ik had altijd uh, de oplossing sloot ja. gelijk af. ja Want de, de bal is toch voor de partij. De Groningen nam de bal over. Die waren de verdedigde partij. Die ging naar de, na de ja. aanval, valt er een goal. Dat is heel vervelend. Maar ik nam nooit risico. En, en wat later... Uh, uh, werd gezegd toen ik gestopt was van uh, spel maar door, ze moeten zelf de bal uitspelen. Ja, maar als ik een speler gewond zie liggen, ik weet ik ben geen dokter. Ik vraag liever uit af het en liever nationaal, maar ook mensen binnen de lijn met medische ervaring. Maar ja, dat betekent ook dat de clowns, die uh, maar ook uh, de scheidsrechter mee hebben. Nou, het ja, gaat om. Je nu, maar je ziet je, dat wel, Als he? je een duel hebt je en, ziet en het blijft er echt één kern ja. liggen. Ja. Ja. Je bent niet. Uh, is de arbitrage zoveel minder? Want daar hadden we het voor de interventie van Armand nou, Ik weet niet, minder er, zijn minder. er zijn waarschijnlijk met veel minder voetbalervaring of geen mm. voetbalervaring. dan is het lastig. Dan is het ook moeilijk om een bepaalde situatie te ontdekken. Hoe ze een duel aangaan, of de, of de, of de, of de, de, de, de intentie wel is om die bal te spelen. Hè, als er, er een sliding tackle wordt ingezet. Uh, de luchtduels die worden aangegaan, wel of geen elleboog. Ja. Ja, het is, het is, als, als niet-voetballer zijnde is het heel moeilijk om dat te kunnen inschatten. Zeg maar, wat Mario zegt, is dat ook zo? Uh, jullie Haagse jongens, jou, of ja, jou, bij, we, dat, bij dat keurige onder van Hoogenoeklaan... HVV, of ABS, of Kwik. We hebben wat foute potten vloot ook in Den Haag. Hoor. Of dat je bij Oranjeplein... Uh, ja, als, ja. Je, als, je, als je bij Kwik, HVV of HBS komt ja, dan kom je natuurlijk bij de, de elite. Dat ja, waren deftige club. Ja, dan kwam je bij de nette jongens dus, ja. ja, maar die waren ook wel vrij netjes op het. Ja, raad. ik heb ook Robin Hoet ook van gehad, als Bouters tegen Brunswijk. Oh ja. Nou, ook geweldig. <laughs> ja. Maar, weet maar je, da daar, maar daar kreeg je ook... in de Haagse Voetbalbond tijd. Want als het was de Haagse Voetbal had je nog, ja. de HVB... en dan ging je daarna ging je naar de district, in Rotterdam... mee overgedragen. Ja, daar had je natuurlijk ploegen en dan moest je zwaar aan de bak, hoor. Ja. En dat waren echt, echt oorlogen. Maar gewoon ook klaar na negen minuten, Of dan één blauw oog had en een scheef neusje. We gaan een biertje drinken en niet zeiken. Nee. Zij woorden net Mario van der Ende. Andere grote scheidsrechter uit Den Haag is in 2006 overleden John Blankenstein. Mm -hmm. Gisteren werd de John Blankenstein prijs uitgereikt. De Homo Emancipatieprijs van de stad Den Haag. En ik bel, uh, bel even met broer, uh, broer Rob Blankenstein. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook de goed aan Dick. Ja, Rob, dankjewel. Uh, <laughs> ja, ja, ons kent ons. Ja, precies. Zeg maar, wat houdt de prijs in? Uh, dat is een prijs die in 2009 is ingesteld door de gemeente Den Haag. En uh, de geldprijs die bedraagt 2.500 euro. Die is ook beschikbaar gesteld door de gemeente Den Haag. Plus een kunstwerk die uh, wordt gemaakt door uh, een kunstenaar genaamd Judith Busman. En er uh, wordt dan jaarlijks een uh, aantal organisaties die worden dan zeg maar, uh, genomineerd. En gisteravond was dan uh, de uitverkiezing uit de laatste drie. En wie heeft hem gewonnen? Uiteindelijk heeft Adel Haag in de maatschappij die prijs uh, gewonnen. Kijk, en wat was, wat was de, de, de reden dat je zei dat moet echt de nummer 1 worden? Nou, omdat uh, Adel en niet alleen Adel, maar ook MV Maastricht, uh, zich uh, toch de laatste tijd profileren als een uh, betaald voetbalorganisatie. Die uh, aandacht schenken aan uh, zeg maar het uh, meer accepteren meer acceptatievermogen kweken voor, uh, voor homo's in het betaalde voetbal. En daarnaast ook niet alleen uh, homo's, maar ook voor minderheden zich, zich sterk maken. Ja. Zeg maar. ja. Mist, mist het voetbal een John Blankenstein? Uh, hij, hij kwam daar vooruit, Het was geen punt. En uh, nou, Jaas van Zwiet ook, uh, een van de mannen uit die tijd. Iets uh, daarvoor nog? Ja, hoe bedoel je missen? In welke nou, zin? Nou, mist, uh, mist het voetbal vandaag de dag zo'n uh, uithangbord als John Blankenstein die nooit een geheim van zijn geaardheid heeft gemaakt? Nou, dat denk ik wel ja. Want uh, in het betaalde voetbal, maar goed, dat kan Dick wellicht beter beantwoorden. Uh, momenteel, zover ik weet, in de Jupaneliek en kan ik even niet op de naam komen, is er nog een scheizende alleen. Die, uh, zeg maar, uh, uit de kast is gekomen. Alleen dat niet echt uh, daadwerkelijk als zodanig, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, benadrukt. Nee. Maar misschien dat Dick de naam, weet ik weet ja, zo, ja, je hebt, er je niet. Hebt, je hebt twee schrijvers: Danny Makkely en uh, oh, Jeroen ja, ja. Sanders, zijn er ja, twee. Precies, ja. ja, precies. Daar heb ik hem tegengezegd, uh, dus, breng het nou gewoon naar buiten, doe het zelf. En als de supporters het ontdekken, heb je een probleem. Ja, precies. Dus, uh... Ja. Het, het gekke is, uh, bij schijzer denk je nou, ja, so what uh, dat ze het zijn. Maar bij voetballers blijkt het uh, uh, toch een groot geheim, hè? Of ze zijn er niet, zeggen Genee van der Grijp, dan worden ze kapper. Ja, ja. ja dat is heel uh, makkelijk ja. gezegd natuurlijk. Maar ja. als een betaald voetballer die zich dan uh, zeg maar openbaart als... Uh, Homo in de betaalde voetbal, ja, dat is toch een probleem. Ja. En dat is niet alleen omdat uh, zeg maar het gevoel er ligt, maar je kan je voorstellen natuurlijk als je in een vol stadion uh, ja. speelt en je bent bekend uh, als voetballer. Kijk, als het dan nog een topper is, dan wordt het makkelijk geaccepteerd. Ja. Maar Jan met de korte achternaam van uh, Sportclub uh, Os. Ja, dan ligt het even anders, denk ik. Ja, ja het publiek is natuurlijk uh, genadeloos... in dat soort opzichten. En de kleedkamer. De, de, is dat ook heel erg ja, dik, Ja, de kleedkamer denk is de ja. ook een uh, gesloten geheel. maar ja. Oh, ja, dan denk je... Ja, dan worden je een paar team, fouten grappen ja, ja, gemaakt... maar zei, daarnaast zei, afgelopen. Ja, wat zei je tien maar uh, nummer 12 en nummer 13, die we graag je op plekje nemen... als je een basisspeler bent... en jij komt ervoor uit het homoseksueel bent. Dan, dan, dan denk dus, je dat dat Het is toch een hele grote macho wereld. ja En natuurlijk missen we John Blanker staan... Niet alleen als mens, als schaatsrechter, ja. maar ook als eh, voorvechter voor dat gebeurde. Ja, nou, dat is zeker. Ja. En, uh, bedankt. Uh, en, en u mist uw broer natuurlijk, hè? Tot op ja, de dag van uiteraard, vandaag. Uiteraard. Ja, uh, uiteraard. Uiteraard. Dus, ja. uh, men zegt altijd het slijt. Uiteraard slijt het, maar het is toch altijd uh, rond de datum dat je is. Het is 5 augustus, uh, 7 jaar geleden, is het altijd uh, weer met de neus op de feiten gedrukt worden. Ja, dan denk oh. je altijd, goh, hij zou nu zo oud zijn geweest. Wat zou hij gedaan hebben en waar zou hij zich mee bezig hebben gehouden? Ja, ja precies. Het is jammer. Maar mooi dat de prijs er is. Uh, bedankt uh, broer uh, Rob voor de uitleg over John en de prijs. Oké, okay, roze reigers. Roze reigers. Dick, nog één, één vraagje voordat we naar ons antwoordapparaat gaan. En een uh, ingewikkelde, mooie, belangrijke, interessante vraag uh, gaan beantwoorden, hoop ik. Uh, hoe komt het dat Den Haag toch wel een uh, reservoir goede scheidsrechters heeft en had? Uh, nou, het heeft te maken met uh, uh, de, vo de voetballers die gewoon daar. Uh, daar zijn gaan fluiten. Ik was ook oud maar hij was oud-voetballer. Ja, dat je gewoon in gewoon altijd, altijd op je telling moest passen. Als je in de ja. wedstrijd op welk niveau dan ook. Ja. Want we hebben Jaak Corven, Lau van Dat soort types. Ik geloof dat John, zelfs John, Blank, John Blank dat Blank zijn en ja, als Van Zwieten kwam. Als je met, met, met een beetje goed wil rekenen ook uit Den Haag. Ja, heeft hij gewoon? Nou ja, je werd daar keihard in, kei in opgevoed. Ja. En je moest uh, je best doen om te overleven. Maar als je dat overleeft... Dan, dan over kom je even district West 2 ook. Groningen ook. Groningen ook zeker. En dan over de Bos ook. En dan loopt makkelijk. Dat is dus een homo ja. Dat nou ja, maakt het uit. Ja, ja. Ik geloof niet dat hij er last van heeft in het hoge noorden. Nee, het is niet hoogbehoefte. Nee. De, de Pesterbrunnen is het programma waar u ook vragen, klachten en complimentjes over programma's, kanten, andere media kwijt kan. Deze boodschappen, deze week op het apparaat. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant?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 Ik heb een klacht met betrekking tot het uitzenden van de MK Schaatsen. Waarom mogen we niet in uitgebreide uitzending de, de lange afstand van de dames zien, 5000... ...maar dat wat al samen gevrummeld wordt in een samenvattingje, ...maar wel de mannen die uitgebreid in beeld komen. Dat moet gelijkgesteld worden. Ik wil even klagen hier uh, over al die mensen die uh, eigenlijk klagen op de lijn. Of ze kunnen niet volgen...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 Dank u. In het buitenlandse taalgebruik van uh, verslaggevers en in vraaggesprekken. Daarin wordt nog wel eens de weg van de meesten weerstand gebruikt als bij, bij niet-Engelstaligen. Uh, wordt het te makkelijk in Engels overgestapt en als er dan Duits of Frans gesproken wordt... Uh, ja, ...dan moet het toch wel iets verder gaan dan papa -pa piep. Of uh, in het Duits uh, woorden gebruiken stoepen en wipe in plaats van burgerstijk en eervrouw. Ja, we maken ons daar toch wel een beetje belachelijk mee. Ik had uh, een vraag over ondertiteling op televisie. Uh, ik zat namelijk met het programma De Test te kijken. En daarin zijn zowel Hollanders als Belgen uh, die deelnemen. Maar alleen de Belgen worden daar ondertiteld. Terwijl ik toch juist uh, de Hollanders steeds uh, wat, wat, wat slechter versta. Ik vraag me af uh, of er een gedachte achter zit achter deze ondertiteling. Het antwoordapparaat van de perstribune 035-677-6001. Antwoord zo, Arman Groningen Roda. Je ziet het zo vaak in een wedstrijd dat uh, in het strafschopgebied verdedigers aanvallers vasthouden. Nu deed uh, Manjasko van Groningen dat bij de Moesje. En uh, Makkeli wees naar de stip. Strafschop voor Roda JC. Flederes ging achter de bal staan. En schoot hem onberisselijk binnen in de linker benedenhoek. 2-2 dus door die goal van Flederes. Ik vond het een terechte beslissing van uh, Makkeli om die strafschop toe te wijzen. Want je zag dat Manjasko, de verdediger, zijn armen zo om uh, de moeze heen sloot. Waardoor de moeze geen kant op kon. De bal op de stip en het doelpunt van Flederes 2-2. En je moet het altijd maar zien, Dick, als scheidsrechter. Ja, dat dat met... die speler de ander vasthoudt in het strafstapier ja, naar de grond duwt. Ja, positie kiezen. En je weet dat het gaat gebeuren. En je weet waar ja. je naar moet kijken. Je moet de bal niet volgen, maar alleen die spelers volgen. En gelukkig, gelukkig ben ik er ook weer blij mee dat hij dat gewoon doet. Want ja, de moes werd gewoon Heerlijk omhelst door een uh, verdediger. En, ja. Jeetje. En ze weten het, dus ze moeten niet piepen en niet zeuren. De vraag over de ondertiteling in het antwoordapparaat. Waarom gaan Vlamingen ondertitelen en Nederlanders niet? Ja, Paulsen van RTL. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Le, le, le, Leg eens uit waarom de Vlamingen... Uh, wel nou, over het algemeen worden Nederlandse programma's ondertiteld wanneer wij de, het idee hebben dat uh, de mensen misschien moeilijk te volgen zijn. Of dat nou Haags, Vlaams <laughs> of, of, of Achterhoeks is en uh, of dat nou Dick uh. Jol is die, die, die dat zit. Um, ja, en, en over het algemeen zijn, het bijvoorbeeld, uh, Vlamingen, zijn er bijvoorbeeld zijn Vlamingen wat moeilijker te volgen dan, uh, dan, uh, dan, de, dan de Nederlanders. En dan wordt dat ondertiteld nou ja. inderdaad. Maar uh, er wordt eerst nog even geluisterd. Het is niet zo, het is een Vlaming dus per definitie komt er een ondertiteling aan. Nee, nee, nee. Maar over het algemeen zal uh, voor Nederlanders ja. Vlaams uh, moeilijker te volgen zijn dan, uh, dan Nederlanders. Ja, ja, hoewel als die Vlamingen hun best doen, dan spreken ze mooier Nederlanders, Nederlands dan wij, hè? Nee, hoor, dat, ja, dat, dat, dat kan. klopt. Dat ja. klopt. Dus dat is, dat is zeker niet per definitie dat we dat altijd zo doen. Maar uh, ja, het gaat erom dat mensen kunnen volgen wat er gezegd wordt. Ja. En uh, zeker met een, een, een Vlaams-Nederlandse productie als de T... Uh, moeten er, er keuzes gemaakt worden. En soms is het zelfs zo dat wanneer een dergelijk programma live is zoals uh, So You Think You Can Dance uh, ja. met uh, Belgische en Nederlandse deelnemers... Ja, dan moet dat heel snel ondertiteld worden. Ja, ja. Laten we nog even luisteren naar iemand die zeker ondertiteld moet worden... op RTL 5, een reality-serie over een excentrieke kledingstilist. Heel leuk, Roy Donders ja. uit uh, Tilburg. Moet je horen. Mijn klanten zijn vrouwen uit de vallingsbuurten van woonwagenkampen. Ja, dat zijn mensen die echt van mij ja. stijl houden. Ja, ik vind hem leuk van naar een feestje, maar ook bijvoorbeeld van naar het zwembad of zo. Ja, precies. Je kan hem wel draaien. Ja, als je uit op de camping staat, dan nou, zit ze te lachen, die gek. Met een slippertje en de bikini eronder, kan hij ook goed. Nou. Ja, dat is wat, meneer Palsen. Dan moet je wel ondertitelen, hè. Natuurlijk, hoewel de zuidelijke helft wel wel verstaan in Nederland. Nee, klopt. Maar, maar als de Noordelijke helft er moeite mee... het zou natuurlijk ja. jammer zijn als zij uh, zouden afhaken om die reden. Nee. Nou, het antwoord uh, op de vraag is, is helder. U, uh, u, u bent niet bevooroordeeld. U luistert eerst naar de Vlamingen. En dan, uh, als het niet te verstaan is... ja, helpt de mens een beetje thuis, dan uh, wordt het ondertiteld. Zo ja, is het op. precies. Precies. Okay. Nou, dan, uh, dan zijn we eruit. Dank u wel. Ja. Mooie zondag. Oké, okay, vanzelfde. Dag. Dag. Dick, wat uh, zat jij ondertussen mee te gebaren? Had jij over de ondertitels. Ja, nee, ja, het is soms dan... Eh, het is, als je zegt, dan praat, het is als, lastig, hè? Ja, echt Fries of, of Gronings. Ja, dan moeten ze gewoon vertalen, want dat gaat het gewoon niet verstaan. En, en wat Vlamingen betreft... Ja, als Vlamingen netjes... Je zegt, als die gewoon uh, netjes, netjes hun best doen... dan praten ze beter ABN als wij. Ja, absoluut, ja. Ja, gefrituurde kartonnen doos. Na wat ik geproefd heb, heb ik gezegd. Uh, het... Dat hier te komen presenteren... op die manier vind ik goed. Tartars was heel lekker, maar inderdaad... Mm -hmm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 Dick, jij zit in een televisieserie van SBS 6 over de Camara's. Je komt bij een Afrikaanse stam met allemaal Nederlanders... en jullie denken dat die mensen echt zijn? Nee, het zijn dertig mensen, waarvan zes acteurs. En wanneer dacht je, ik word in de maling genomen bij dat programma? Wanneer ik dat dacht? Ja. Had ik het maar gedacht. Ja. Als ik thuis geweest. Ja, merkwaardig. Gisteren is de aflevering 2 geweest, het is echt briljant. En in de aflevering 8 zul je de clue zien... Hoe wij erachter zijn gekomen, zeg maar. Ja. En, uh, maar heb je helemaal geen twijfels gehad naar... onderweg? Nee. Sowieso de eerste week. Dan de, het eten was niet echt geweldig, zoals je gezien hebt. Je bent vermoeid, geïrriteerd, let niet ja. op. En ah, het, het is zo briljant in elkaar gezet hm. Dat ja, ik vond het echt nog een eer om na 18 dagen te, te ontdekken. Of te, te, dat ze me laten weten, ja, joh, je bent gewoon gefopt. Ja. Ja, want je hebt uh, wel veel aan dat soort uh, dingen meegedaan. Dus kunnen we eens kijken wat je uh, zoal uh, achter de, de kiezen hebt. De neem als klaar. Veel plezier. Vijf bekende Vlamingen en vijf bekende Nederlanders... gingen in het hoge noorden een pikkelhard gevecht aan. Dit is 71 graden noord. Daar gaat dik. Het was echt een, een waanzinnige ervaring, zo spannend. Goedenavond en welkom bij De Slimste Mens. Met vanavond een nieuwe kandidaat die wel voor hetere vuur heeft gestaan. Voormalig scheidsrechter Dick Jol. Maar eerst zet het stamhoofd Dick Jol officieel op een voetstuk. Door hem als leider aan te wijzen. Nek Voor de overige BN'ers is dat even schrikken. Ja, ik heb een leidinggevende functie, dus dat geeft ook je verantwoordelijkheden. En dat is wel uh, tricky natuurlijk. Oh ja, Ik moet wel elkaar gaan trekken. dat een leuke, leuke bijkomstigheid, van het feit dat je topschijd topscheidsrechter... <laughs> Ja, ik heb, al die uh, dingen. Ik vond het erg leuk om, uh, om stamhoofd te zijn. En het zijn nu twee afleveringen geweest. Ik kan je alleen maar vertellen. En, en de, de, de, de luisteraars. Het wordt toch veel heftiger en veel bizarder en veel lachwekkender bij wijze van spreken. Ja. Maar dat was, nee, maar ik heb, gewoon, uh, ik heb het gewoon heel erg aan mijn zin gehad. En we hebben ook een heleboel dingen gedaan die de stam ook wel nog heeft ja, ja. die stamleden daar. Maar al, al, al die dingen die we net hoorden, al die dingen buiten het voetbal, die je door het voetbal als het ware op je bord ja, kreeg, vond je wel, wel leuk natuurlijk. Ja, ik, uh, 71 ga naar Noord ook. En wie is ja, en, en, en ik ben blij dat uh, Philips Scherich het programma de slimste mensen heeft genoemd en die, niet de intelligentste mensen. Want Dan had ik er slecht op gestaan. <laughs> ja, maar, je bent wel een school geweest, hè? Jawel, maar goed, ik heb twee verkeerden uitgedacht. <laughs> want uh, ja, een Schevenings jongen, voor hetzelfde geld, was je vissersman geworden. Ja, of had dat ja, er niet ja, in gezeten? Ja, ja had je kunnen. Nou, ik vond dat wel leuk om, uh, om met mijn vader mee te gaan. Eens een keer per ja? jaar zo'n uh, klein tripje op uh, vissen. Oh ja, dat is een vakantie al. Ja, zeker. Nou, je gaat uh, weer terug die kant op. Wat ga je nou doen op zo'n zondag zonder wedstrijd? Uh, nou, ik moet even alle dingen nemen. Ik ben betrokken bij een organisatie, Polsokker. Dat is een soort uh, paaltjesvoetbal Kijk. En daar zijn we uh, nationaal en uh, internationaal mee bezig. Ik wens je een mooie zondag, Dick. Fijn dat je hier wilde, wilde zijn. Graag gedaan. De sport gaat door. Bij Langs de Lijn natuurlijk. Veel plezier. Goedemiddag. Hé, hey, We spoelen even een heel klein stukje terug... Ik ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Inmiddels is het dan echt zover. Hè? Rood was wel afgekondigd, maar Marco voeft weer. Maar hij heeft nu echt temperaturen boven de 100 kilometer. De Tribune is een programma van Max.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 Dit is Radio 1.